Levi van Eck met het NOS Journaal. Het bedrijf achter de populaire muziekvideo-app TikTok stapt naar de rechter om een decreet van president Trump aan te vechten. Trump eist dat het Chinese bedrijf de Amerikaanse tak van TikTok verkoopt, anders dreigt hij de app op zwart te zetten. Alleen bij verkoop aan een Amerikaans bedrijf zou Trump bereid zijn daarvan af te zien. De VS ziet in TikTok een veiligheidsrisico. De Chinese overheid zou via het moederbedrijf bij gebruikersdata van Amerikanen kunnen komen. Maar volgens TikTok is dat niet het geval. De app is vooral populair onder jongeren. Opnieuw hebben in Israël duizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Netanyahu. Ze willen dat hij vertrekt omdat hij verdacht wordt van corruptie. Ook zijn aanpak van de coronacrisis leidt tot kritiek en meer protest. De demonstraties zijn al weken aan de gang, maar Netanyahu zegt niet van plan te zijn om af te treden. In sint Michielsgestel in Brabant is een dode man gevonden in een woonhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden. De straat was afgezet en er is de hele avond onderzoek gedaan in het huis. De politie wil nog niks kwijt over wie de dode man is en wat de rol van de verdachte is. Ook is niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen. Wel zegt de politie uit te gaan van een misdrijf. In Duisburg zijn voetbalhooligans met elkaar op de vuist gegaan. Volgens de Duitse politie zaten daar ook Feyenoord-supporters bij. De Rotterdamse club deed in Duisburg mee aan een oefentoernooi waarbij geen publiek welkom was. Zo'n 200 hooligans zouden door de stad zijn getrokken op zoek naar confrontaties. Er werden 60 relschoppers opgepakt. Ze zijn inmiddels allemaal weer vrij. Feyenoord won het oefentoernooi in Duisburg door achtereenvolgens Borussia Dortmund en MSV Do Duisburg te verslaan. Het weer in de kustgebieden en in het noorden kan nog wat een regen vallen. Landinwaarts is het zo goed als droog. En ook neemt de wind af. De temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag zon, stapelwolken en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. De zomerhits.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 Plattenleger Lega. gerade erst eingeschaltet? Du, du hörst das Ding Plattenleger. Die ganze Show gibt's auch zum Nachhören auf dasding.de Die show gibt's ook in der das ding is.